Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Nederlandse reddingsteam heeft in het Turkse rampgebied... drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het is de eerste reddingsactie van het Urban Search and Rescue Team. Afgelopen middag kwam het team aan in de zwaar getroffen provincie Hatay... in het zuiden van Turkije. Met de hulpmissie zijn 65 mensen en acht honden mee. Inmiddels zijn reddingswerkers uit 36 landen aan het werk in Turkije... Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 7800. Ook worden nog veel mensen vermist, onder wie acht Nederlanders. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend... om de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te helpen. Volgende week woensdag is er een landelijke actiedag... waarbij alle radio- en tv-zenders in het teken zullen staan van de inzamelingsactie. Een woordvoerder van de SHO zei dat Giro 555 nu open is. Hij roept Nederland op te doneren voor alle vrouwen, mannen en kinderen die getroffen zijn. Het lukt vaak niet om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen, blijkt uit cijfers van justitie. Van de 12.500 mensen die Nederland vorig jaar moesten verlaten is maar een derde echt vertrokken. Veel mensen willen niet, en landen van herkomst werken niet altijd mee. Nederland gaat samen met Duitsland en Denemarken 100 oude tanks kopen voor Oekraïne. Dat heeft Defensieminister Ollongren gemeld aan de Tweede Kamer. Het zijn oude Leopard 1 tanks die zijn opgeknapt... en die de Duitse defensieindustrie in voorraad heeft. Volgens Ollongren is het belangrijk dat Oekraïne tanks krijgt... nu er signalen zijn dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt. De Leopard 1 staat los van het voornemen om moderne Leopard 2 tanks te gaan leveren... Daarover wordt nog gesproken in internationaal verband. Het weer vannacht is het helder en in het oosten kan het 7 graden vriezen, vooral in het noorden kan wat nevel en mist ontstaan. De komende dag lost de mist vrij snel op, verder veel zon en maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Yes, I'm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 Take a ride with me There ain't no doubt about it Tonight I'm gonna teach Stop thinking about it So come and take a ride with me There ain't no doubt about it Tonight I'm gonna teach you how to dance Blah Perfect day. It's on our own. It's such fun Just a perfect day You made me forget myself You. Mm -hmm.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 I'm running from the emptiness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 Say, say, say